Voor spoedige start. Kert Kluk met het NOS Journaal. Ruzies over geld en erfenissen leiden steeds vaker tot een breuk in de familie. Bijna de helft van de Nederlanders heeft geen contact meer met één of meer familieleden... blijkt uit een peiling van netwerknotarissen. Behalve over geld gaan ruzies over zorg voor de ouders... en het niet accepteren van de levensstijl van een broer of zus. Uit de peiling onder 1700 Nederlanders blijkt verder... dat 13% van de ouders hun kinderen willen onterven. Bijvoorbeeld omdat er geen contact meer is... Of omdat ze de indruk hebben dat de schoonzoon of schoondochter op hun geld uit zijn. De regionale omroepen zijn weer een gezamenlijke actie begonnen voor voedselbanken. Er worden producten ingezameld die lang goed blijven, zoals houdbare zuivel en vlees in blik. Ook schoonmaakmiddelen zijn welkom en mensen kunnen geld doneren. In Nederland zijn ongeveer 100.000 mensen afhankelijk van de voedselbank. Technisch dienstverlener Stork wordt overgenomen door het Amerikaanse industrieconcern Fluor. Fluor betaalt 695 miljoen euro voor Stork, dat in handen was van een Britse investeringsmaatschappij. Stork is verder de kleinste van de twee bedrijven. Beide zijn actief in het technisch onderhoud van installaties, vooral in de olie- en gassector. Ze draaien samen een omzet van ruim 2 miljard euro. Stork houdt wel zijn eigen naam en blijft gevestigd in Nederland. In Frankrijk heeft het uiterstrechtse Front Nationaal van Marine Le Pen de eerste ronde gewonnen van de regionale verkiezingen. In zes regio's gaat de partij aan kop, landelijk gezien kreeg Front Nationaal ongeveer 28% van de stemmen. Tweede werd de centrumrechtse partij van oud-president Sarkozy, derde de socialistische partij van president Hollande. Volgende week zondag is de tweede ronde. De socialisten doen dan in twee regio's waar het Front Nationaal zo'n 40% van de stemmen kreeg, niet mee. Ze hopen dat hun kiezers centrumrechts gaan stemmen om Le Pen de voet dwars te zetten. Het weer vanmiddag vrijwel van overal droog en af en toe zon. Het wordt 12 graden. Morgen is periode met zon, maar in de middag vanuit het westen regen. Ook dan ongeveer 12 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Den Bosch Utrecht voor dingen nog 3. De A4 naar Amsterdam bij Soeterwouderdorp nog 6 kilometer vanaf knopen Prins Klausplein. A7 Hoornzaandam over 12 kilometer langsop rijden tussen A en Hoorn en Wormer. Op de A9 ook bij Amstelveen bij Dorp 3. De A13 naar Den Haag vanuit Rotterdam voor Delft-Noord 4 kilometer. De A15 Rotterdam-Europoort bij Knoppen-Vaanplein nog 4 kilometer. A20 richting Hoek van Holland vanuit Gouda bij Rotterdam Centrum 3. En de A27 Almere-Utrecht bij Beeldhoven 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. van...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 James Bond Film Spectre is natuurlijk heel populair op dit moment. En dit is weer een plaatje uit een wat oudere James Bond Film: Joh, de Kletterstijds en the License to Kill. Het is acht over 4 uur geworden. Een donker wordend Zandvoort. En welkom bij derde en laatste euro van Zandvoort op zaterdag. En daarin hebben wij de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars en kijkers, niet te vergeten, rond de klok van half vijf, dan zal Naomi het dier van de week presenteren. En die luistert naar de naam: ja, en rond de klok van kwart voor vijf. Ja, liefhebbers, hoe kan het ook anders? Het gedicht van de dag, kan ik wel zeggen. En natuurlijk gaat het over Sinterklaas. We gaan naar de volgende plaat. Ja, nou niet naar de volgende plaat. We gaan gelijk uh, schakelen. Naar Joop Fris. Ja, inderdaad. En dat is acht. En dat <gacht> is acht. Dat arme scorebord. gaat dat ja, toch moeilijk krijgen. Je kwijt. Ja. Goed, het, een single actie van Boy Visser. Die gaat het 16 meter gebied in. Niet zelfzuchtig. Zit hij op de linkerkant. Ja, ze gaan vrij staan, Speelt hem aan. Ja, je hoeft hem eigenlijk alleen maar tikje te geven toch even en ik over de achterlijn. Ja, dat is nummer 10. Nummer 9 bedoel ik. Nummer 9. <laughs> het is uh, weer de Haan die hem op aanspelen van Wolk krijgt. En uh, de keeper volledig uit de positie gespeeld had. Uh, 9-0. Ja, dat kan er niks te doen. Ja, meer kan er niet bij hè, voor het scorebord. Dus uh, dan moeten we het daar maar bij laten, Joop.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 Nou ben ik heel benieuwd, uh, Job. Ja, maar nou is het niet 10. Het is nu 9-1. 9-1, oké. Eindelijk, okay. eindelijk uh, kan uh, Vluggevaardig de eer redden. Uh, een beetje een foutje van Zandvoort. Uh, kon de keeper opspelen en uh, heel simpel in tikken. 9-1 is de stand en we spelen in de 81ste minuut. Oh uh -huh. 25 jaar. Zee Dat is 10. Ja, ik kon niet zien wie er scoorde. Vergeef het mij. Maar in ieder geval, hij ging erin. In de verre hoek, keeper kon er nooit weer bij komen. 10-1 voor Zanten. En wat doet de scorebord? Uh, het staat op 0 stond het? Op 0? Oké, okay. ja, maar dat klopt niet helemaal. 10-1-1! Tien, tien, dat, dat is 11! Dat, <laughs> dat is 11! afstand. <laughs> ja, Gaat... Dat het scoreboard staat, uh, eind, hij heeft 1 doelpunt te veel uh, volgens Sean uh, Lemmings is dat correct. Het zou dus volgens scoreboard 12-1 moeten zijn. Uh, niemand die dat met hem eens is, het is 11-1 uh, voor Zandvoort op dit moment. van Fox Stevenson en, en uh, Swietz pop. Ja, dan gaan we weer uh, naar uh, de feestpartij op het uh, Jan Verheers, is er alweer gescoord of nog niet? Nou, de, er is wel iets gebeurd. Ik denk dat er een kaart is Of het doelpunt. Ik weet het niet. Het oh? is wel maar het doelpunt. Ja, het, weer het doelpunt voor het Ja. 13 staat hier, het is dus 12, twaalf, Ja, ik heb geen idee wie er gescoord heeft, maar ineens gaat ze weer naar de middenstip en mag vluggevaardig opnieuw. En dat voor de dertiende keer, keer mag het aftrappen. Uh, niet geloven. Het stond voor dat is vrijwillend uh, bezig en gaat als uh, een warmes door een die boter heen bij het tegenstanders. Ik denk dat de scheidszitter... Uh, Misschien is het wel nodig uh, vanwege wissels uh, wat bij te leren, Maar ik denk ja. niet dat hij dat veel uh, lang zal doen. Want ja, uh, 12-1, hey, kom op even, hey, zijn we nou mee bezig? Ik, ik heb nog in mijn hele carrière bij CFM. En dat is toch echt al uh, meer dan 10 jaar. En uh, dat de zo'n voetbal bij senior heb ik nooit een wedstrijd gezien. Die in ieder geval uh, nog niet fijn is. Dat er in 12-1 stond. Ja, ja. Eens moet de eerste keer zijn, blijkbaar. Ja, sowieso. En, ja, en ik ben blij dat dat nu het geval is. Dan gaat Zandvoort weer. Even kijken. Uh, wat al, wat echt, iedereen doet mee. Iedereen houdt die bal in de ploeg. En iedereen die uh, probeert ook een graadje mee te pikken van de doelpunten. Oh, de bal gaat nu achter de achterlijn. Ja, uh, je kan niet altijd het oefen natuurlijk. Helaas. Maar goed. Uh, um, een achterbal blijkbaar. Of is het een penalty? Nee, Ja, is het toch een corner. Ja, ik moest het al, maar ik wist niet zeker. Want de linesman van... Uh, ...assistent schrijft, dat moet ik het zeggen. van vluggevaardig, die wees naar de 16 meter... stoffen, een onvrije bal. Je gaat zou over de zijn. Ja, ja. <laughs> ja, het is lachwekkend. Ik vind het zielig voor iedereen die vluggevaardig in zijn hart heeft. Natuurlijk, dat wil je natuurlijk niet. We willen geen ene ploeg. We willen de supporters niet. En er, ja... Wat moet ik ervoor zeggen op? Ja, nee, geweldig toch? Ja? Echt? Ja, ja. Kijk, en, maar als uh, buitenveld het ook uh, wint vandaag ik heb geen idee hoeveel er daar staat uiteraard ja dan schiet je er nog niks mee op al maak je er 25 uh, je blijft op die twee punten achter uh, op buitenvelden staan uh, dat moet een misstap maken voor Zandvoort om er overheen te kunnen gaan en dat gaat niet met 20 doelpunten, 25 doelpunten dat, dat maakt niks uit Zandvoort is gewoon lekker bezig en dat is ook wel eens leuk om mee te maken. Zandvoort dat uh, goed uh, anticipeert, doet goed, uh, goede zaken met de wind en er gaat dan een afslotspot komen en dat is Eindelijk een balletje voor Jurgen Schmid. Die uh, <tie> niet zo vaak die bal vast heeft gehad in die tweede helft. Hij heeft er zelfs een eentje doorgelaten. Goed. Nu gaat Salvo via de eerste luiten naar Kalus. Kalus speelt er diep in. De mol. ja hoor. <tie> <tie> <tie> la la la la la. la, la, la. la, la. Nee, hij ging er niet in, ja. Hij ging er niet in. Oh, oh. Heb hij gevlogen? <laughs> nee, het spelletje gaat gewoon door. Nou goed, jammer. Dat hebben we niet gelalalaat? Nou goed, dus, het blijft 12-1 dus op dit moment. Ik denk dat die bal. Ik zit aan de andere kant van het veld. Dat die bal via de paal eruit ging. Maar dat, dat, dat kon ik niet constateren in ieder geval. Vandaar dat ik uh, um, een beetje, een beetje uh, overmoedig werd. Het is niet anders. Zal, uh, buiten buiten filmen. is, heeft de bal. Ja, wat kunnen ze ermee doen? Diep spelen. Nou, dan gaat die bal alle spitsen voorbij. En ik had Zandvoort uh, die bal weer overnemen. Uh, Patrick Koper speelt daar even kijken. Patrick uh, van de Oort in het woord. Met een hele lange rust. gaat 60 meter gebieden. Van, van de Oort gaat... En, ...wordt gestopt door de keeper en speelt ook recht in de, in de handen van de daar keeper. Zijn, nou, ja, ja, en dit is het einde van de wedstrijd met ja, precies op ja, 90 minuten. Het, het is uh, ja, 12-1 geworden voor Zandvoort. <lacht> Een applaus voor Hart. Jazeker, ja, geweldig. He. Ja. Uh, ik heb het nog nooit bijgemaakt. Eens de eerste keer en dat was vandaag. 12-1, dankjewel Joop. Ik ga lekker feestvieren daar. Dankjewel. Ja, oké, okay. fijne avond. Hoi, hoi. Fijne Sinterklaas. Hoi, hoi. Ja. Maar ja, hele hoop, wind hebben we wel vandaag, maar gelukkig geen regen. Hè? Dat, ja, die arme Sinterklaas vanavond. Oh, arme Sinterklaas en, zwarte Pieter? en de zwarte oh. Pieten. Oh, wat zullen oh, oh, oh. die het zwaar hebben vanavond. Oh. Oeh, nou, Naomi. Ja, nou, dan ga ik beginnen met het dier van de week. Pia. Dat wil ik net aan je vragen. <laughs> <laughs> ik ben voor. Heel goed. <laughs> nou, ik heb dan de dier van de week is Pia en Pia heeft een nestje kittens gehad. Die zijn inmiddels allemaal uitgevlogen en nu is het. Pia op zoek naar een eigen warme mand. Toen ze in het asiel kwam zag het er vrij slecht uit. Inmiddels is ze helemaal opgeknapt en klaar voor een nieuwe start. Ze is lief, maar laat het wel weten wanneer ze iets niet wil. Pia zoekt een plek waar ze op den duur naar buiten kan. Wilt u deze liefde een fijn huis geven? Kom dan snel even langs om kennis met haar te maken. Gemeentehuis dieren eh, Dierentehuis Kennemerland. Keesomstraat 5. Telefoonnummer is 023... 571 3888 oftewel 023-571-3888. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot en met 4 uur. Je kan ook naar de site www.dierentehuiskennemerland.nl Want ook Pia verdient een thuis. Oké, okay, voor Pia en de andere dieren ga je naar de straat nummer 5 hier in Sanford. Dank je van Naomi. Alsjeblieft. Yo.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 Komt hier aan de dus zin van Passenger. Here is Let Her Go. Well, you only need the light when it's burning low.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 Sneeuwen. Nee, toch. Zong je dat nou echt? Let it snow? Let <laughs> nee, it hè? Snow, let, it, let it, snow. it snow. Mag ik er even op inhaken? Ja, natuurlijk. Uh, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Aanstaande dinsdag van 5 uur s middags tot 8 uur s avonds. Zie je FM Goes Christmas. En dan hè? denkt iedereen natuurlijk. Nu oh? al? Ja, de Sinterklaas is weg, en dan gaan we richting Kerst. En uh, onder, dus aanstaande dinsdag van 5 tot 8 uur, ZFM Ghost Christmas. En dan denk je natuurlijk allemaal van Let It Snow, Let It Snow. Nee, dit zijn, dit zijn echte uh, originele blues, rock en reggae nummers. Maar allemaal gebaseerd op uh, Christmas. Dus het dus, wordt een hele leuke speciale uitzending. Gepresenteerd en samengesteld, uiteraard door onze collega Willem Bruist. Aanstaande dinsdag van 5 tot 8 uur, ZFM Ghost Christmas. Op, met de blues, rock en reggae uitvoeringen. Dus mis het niet. Aanstaande dinsdag van 5 tot 8, CFM Goes Christmas met Willem Bruis. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, je komt met, meteen weer aan de bak, uh, Albert. <laughs> ja, Kijk maar. Ja, hè De Formule 1 nieuwtjes. Ja, en het, het kan niet anders overgaan dan over Max Verstappen. Want dat had hij zelfs niet verwacht. Max Verstappen was met stomheid geslagen... toen hij na, na het in ontvangst nemen van uh, de prijzen voor Rookie van het jaar... en Inhaalactie van het jaar ook op het podium mocht komen... om zich tot persoonlijkheid van het jaar 2015 te mogen laten kronen... tijdens het VIA-gala. Ik had dit niet verwacht dat ik drie prijzen mee zou nemen... glundert de 18-jarige coureur van Toro Rosso. En uh, Naomi meldde het al, DTM midden in de zomer terug op het circuitpark Zandvoort. Maar ook de Europese F3 races op 16 en 17 juli zullen weer op het circuitpark Zandvoort worden verreden. Nederlandse liefhebbers van Formule Races kunnen het weekenden van 16 en 17 juli 2016 alvast noteren in de agenda. Dan komen de beste Formule 3-rijders uit de diverse drie Formule 3-competities naar Zandvoort... voor Europese Formule 3-race op het Duinen-circuit. Dat heeft de World Motorsports Council laten weten. De definitieve kalender voor deze raceklasse is verspreid door de overkoepelende Via. En last but not least, Via akkoord met kalender Formule 1. De Wereldraad van de Internationale Autosport Mobiels Federatie, FIA... heeft afgelopen woensdag in Parijs de wedstrijdkalender voor 2016 van de Formule 1 goedgekeurd. Dat betekent dat er in het nieuwe jaar een recordaantal van 21 gp's... u hoort het goed, 21 gp's zal worden verreden. Achter de Grand Prix van de, uh, de Verenigde Staten staan nog wel een, staat nog wel een vraagteken. Door de financiële problemen van het circuit of the Americans in Austin, Texas, heeft Formule 1-Art Bernie Ecclestone nog geen, contact, geen contract ondertekend met de Amerikaanse organisatie. Het nieuwe seizoen gaat uh, op 20 maart van start in Melbourne... en eindigt op 27 november wederom in Abu Dhabi. De grote prijs van Azerbeidzjan op 19 juni in Baku is nieuw op de kalender. Hé, hey, spannend uh, nieuw seizoen Formule 1. Ik was zover elke uh, race de racenieuws. Wil ik even nog iets anders uh, met je bespreken, Albert-Jan? Ga er gang. Ja, onze collega's uh, van uh, jouw FM die gaan ermee stoppen. Ja, dat heb ik ook 12 geleden. december, de laatste uitzending van, uh, van de heren... En, uh, dames van Jouw FM. Wij hebben altijd heel fijn met uh, Jouw FM, uh, AB Radio uh, samengewerkt. en uh, ja, We hebben zelfs samen een programma gedaan. Zondag in Kennemeland. Zondag in Kennemeland tussen 2 en 5 uh, uur. Nou uh, heren, uh, in ieder geval uh, bedankt voor de prettige samenwerking. En uh, we houden natuurlijk contact met jouw FM. En hoe klonk het dan met zondag in Kennenland? Nou, daar gaan we nu even naar luisteren. Bloemendaal op 105.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je op de je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Nou, dat deden we dus he, op uh, zondag tussen 2 en 5 uur. Dank jullie wel, jouw FN en AB Radio namens CFM. Hier zijn Clint, Eastwood en Saints. Toen de muziek draaien we weer, hè Albert jan Heerlijk, hè? Ja, en Naomi? Reggae. Ja, yeah. ja, zeker wel. Cool man, cool man. Cool man, cool, cool man. man. Clint Eastwood, hoorde <laughs> je met General Saint en Stop That Train. Ja, ik denk dat onze collega Willem Bruis daar ook wel blij, blij mee is. Denk je niet? Jazeker. Ah. is aan de dinsdag van 5 tot 8. ZFM Goes Christmas. Ah. Met bluesnummers, reggae-nummers en soul-nummers. Dus niet... niet uh... He, de, de, de traditionele klassiekers... maar echt uh, gewoon goede... wellicht vaak nog niet gehoorde nummers... aanstaande dinsdag van 5 tot 8 uur. Ik ben heel erg benieuwd. Het is er weer tijd voor... jawel, daar gaat hij weer aankomen bij CFM. Het gedicht van de dag met heer Vos. En het gaat over Sinterklaas natuurlijk. Er zijn van die mensen... die vragen van alles. En... Sommige mensen die vragen maar wat. Er zijn van die mensen die hebben geen wensen. Mijn moeder heeft nooit echte wensen gehad. Sommige mensen zijn echt bedachtzaam. Anderen geven juist toe aan een gril. Sommigen weten niet echt wat ze willen. Maar, maar ik weet dit jaar precies wat ik wil. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook overal vrede. Een maan die door de bomen schijnt. Een ster, een ster boven een stal. En een arreslee in de winterse kou. Maar het aller, allerliefste wil ik natuurlijk jou. Er zijn van die mensen die hebben al alles. En zelfs alles nog dubbel. Ze grijpen nooit mis. Maar er zijn er ook voor wie een wc-rol nog... veel te kort voor een verlanglijstje is. Sommige mensen vieren het samen. Anderen vieren het liever alleen. Vorig jaar had ik niets meer te wensen. Totdat jij, Sint, met Zwarte Piet weer naar Spanje verdween. Ik, ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. Een maan die door de bomen schijnt, een ster boven een stal. En natuurlijk een arreslee in de winterse kou. Maar het aller, allerliefste wil ik natuurlijk jou. Het is bijna Sinterklaasavond. En dan kon dit uh, Sinterklaasgedicht natuurlijk niet ontbreken, Albert-Jan. Mooi, hè? Mooi, ja. hè? Oh, oh, oh, zo mooi, zo mooi, zo mooi. En het waait behoorlijk in Zandvoort, hoor. Hoor, de wind waait door de bomen. Het is ongelooflijk. Een mooie decemberavond. 5 december vandaag. Goedenavond alvast. even afwachten natuurlijk, hè? zal de goede Sint wel komen. Ja. Hé, hey, deze komt me bekend voor, Albert Jan. Hé. Hey. Knak. Er zijn van die mensen die vragen van alles en sommige mensen die vragen maar wat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 Precies wat ik wil. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gedukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal.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 hier en het liever alleen. Vorig jaar had ik niets meer te wensen, totdat jij met die zak naar Spanje verdween. Ik vraag aan zintuiglijke van de dag. Hij denkt, daar kan ik ook even heel snel een plaat van maken. Ja. <laughs> Rappe Henk. Uh, Rappen Henk, dat heeft hij bij deze gedaan. Jore, ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. De FR David's en Words. Alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft dit programma. Zandvoort op zaterdag. Je zei het al, Fred is er niet. Nee, Fred is er niet. Nee, hey, nee. Fred is er nee, niet. Nee, nee, hey. maar, is er waarschijnlijk niet. is Fred er wel. Oh. Maar niet live. Niet live. Oké. Okay. Uh, hoe... Maar we, we moeten het even afwachten. Zometeen ja. na vijf uur. Voice track en anders is non-stop. De non-stop. De oh, non-stop. Okay. Maar wij zijn er morgen wel weer. Zo so is het. Met z'n drietjes, hè, ja, Naomi, ja. Naomi? Gezellig. Je moet vanavond alleen nog even werken in het casino, hè? He? Ja, klopt. Van hoe laat tot hoe laat? Van acht uur s'avonds tot drie uur s'nachts. Goedemorgen. <laughs> Geldige legitimatie verplicht. <laughs> ja. En als je vanavond naar het casino gaat... en vraagt gewoon, mag, is Naomi ja. er ook? Dan geeft ze vast wel een handtekening. Ja, dat zou ik zeker doen. Zo, mo zeker. Mo morgen ben je er weer? Morgen ben ik er weer. weer. Weer dier van de week? Ja. En uh, andere berichten en uh, nieuw, nieuwswaardigheden. Uh, nou, daar zijn wij wij er morgen ook weer in. Als Naomi er is, zijn wij er ook. <laughs> Oké, okay. bedankt voor het luisteren. Hele fijne Sinterklaasavond. En tot morgen. Tot morgen. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle, don't grumble.